Maar ik met het NOS-journaal. In vrouwengevangenissen moet het makkelijker worden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Die klachten moeten dan onafhankelijk worden behandeld. Dat staat in een rapport van Mariette Hamer, de regeringscommissaris Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Ze zegt dat het risico op grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen te groot is. Onder meer door de machtsverhouding tussen medewerkers en gevangenen. Ook zijn er veel één-op-één situaties.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 grote bedrijven in Europa kunnen toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling in hun productieketen. De zogeheten zorgplichtwet, die dat zou regelen, werd weggestemd in de Raad van de Europese Unie. Duitsland, Italië en Frankrijk waren onverwacht tegen. De wet werd ruim vier jaar geleden voorgesteld. De bedoeling was dat bedrijven hoge boetes zouden krijgen als ergens in hun keten mensenrechten of milieuregels werden geschonden. Voetballer Cristiano Ronaldo is voor één wedstrijd geschorst... vanwege een obscene gebaar na een competitiewedstrijd afgelopen weekend. Dat heeft de Saoedische Voetbalbond bekendgemaakt. Op beelden was te zien dat de Portugees met zijn hand een gebaar maakte richting de tribunes. Fans van de tegenstander hadden de naam van zijn rivaal Messi geroepen. Het weer. Vannacht in het westen van het land regen... Temperatuur ligt rond een graad of 7. Overdag bewolkt en periode met regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het Denoël Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Stay away from you No you're telling me the truth No it's just no use but I can't stay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 Schoenmaker bij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 mm okay. We're right going All